10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het vredesplan van VN-gezant Annan voor Syrië... is de laatste kans om een burgeroorlog te vermijden. De Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd... na een bijeenkomst van de vrienden van Syrië in Parijs. Groep van veertien landen is het erover eens dat de tijd drinkt. Elke dag die voorbij gaat komen er opnieuw... tientallen Syrische burgers om zijn Juppé. Op de bijeenkomst in Parijs pleitte de Amerikaanse minister Clinton... voor een nieuwe VN-resolutie die zou moeten voorzien... in extra sancties voor het regime Assad... als het zich niet houdt aan het staakt het vuren... dat onderdeel is van het plan van Annan. Zo'n 10.000 jongeren uit voornamelijk Israël en de Verenigde Staten... hebben meegedaan aan de jaarlijkse mars tussen Auschwitz en Birkenau in Polen... Auschwitz-Birkenau was het grootste concentratie- en vernietigingskamp van Nazi-Duitsland. Met de drie kilometer lange tocht tussen de twee delen van het kamp... herdachten ze de miljoenen mensen die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht. In Israël loeiden de sirenes twee minuten om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Voor de herdenking in Israël was voor het eerst een officiële delegatie van Europese zigeuners uitgenodigd. De nazi's hebben ook bijna 500.000 Sinti en Roma vermoord. De ijsbeer bestaat al veel langer dan tot nu toe werd gedacht. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Volgens de wetenschappers leefden er 600.000 jaar geleden al ijsberen. Dat hebben ze ontdekt na DNA-onderzoek. De ijsbeer stamt af van de bruine beer en heeft zich aangepast aan de koude leefomgeving. Dat was al bekend, maar tot nu toe schatten onderzoekers dat die verandering zo'n 111.000 jaar geleden plaatsvond. Dat de ijsbeer al zoveel langer bestaat... betekent dat het poldier zich veel geleidelijker heeft aangepast... aan het koude klimaat, dan werd verondersteld. Het weer, buien nemen af en het klaart op. Morgen opnieuw buien en dan af en toe zon. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee. Nee, kijk naar de laatste spannende... Oh. Nou ja, Beleef nu de ontknoop. Ja!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 met Robert Meder. Goedenavond, in langs de lijn vanavond de Formule 1 in Bahrein. Er zijn veel protesten rond die race die dit einde in het oliestaatje in het Midden-Oosten verreden moet worden. Protesten die te maken hebben met het regime in Bahrein. Maar de races gaan gewoon door. We praten erover met Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. De 21ste Deense voetballer uit de historie van Ajax komt aan het woord. Gisteren werd Lasse Schöne gecontracteerd. Vandaag konden we met hem praten. Onder meer over een van zijn illustere voorgangers. Mieke Laudrup was, was, was de, voor mij de beste speler in de wereld hoe hij voetbalde. Dat was gewoon uh, fantastisch om te zien. En indoor Brabant is vandaag begonnen. Straks het van de band over dag één over het springen. Bij de dressuur geen Ankie van Grunst van en Salinero. De combinatie is niet in de juiste vorm. Een belangrijkere vraag is, gaat Ankie nu naar Londen of niet? Ik denk dat uh, iedereen goed moet leren lezen. Als blijkt dat het goed genoeg is en hij voelt zich lekker... en ik denk dat het haalbaar is om een medaille te halen, dan ga ik mee... En wat er gebeurt als ze niet in vorm zijn, dat hoort u later in deze uitzending. En over de Olympische Spelen in Londen gesproken. De Nederlandse waterpolisters spelen morgen een te mate belangrijke kwartfinale op het kwalificatieternooi in Italië. Zometeen een vooruitblik op dat duel. Maar eerst Frank Wielaert in het uh, matchcenter. Want uh, er wordt gevoetbald vanavond. Halve finales in de Europa League. U heeft dat de hele avond al kunnen horen. Atletico Madrid tegen Valencia. En Sporting Club de Portugal tegen Atletiek Bilbao. Uh, bij beide wedstrijden is het rust, hè? Nu? Ja, nog steeds inderdaad. Uh, we gaan zo meteen weer beginnen aan de tweede helft. Allereerst maar even Sporting Club de Portugal. Omdat daar de Nederlandse inbreng in ieder geval in het veld staat. Met Stijn Schaars en Ricky van Wolfswinkel. Zij staan nog op 0-0 tegen Atletiek de Bilbao. Na een eerste helft waarin de Portugezen in het eigen stadion eh, nadrukkelijk de aanvallende ploeg waren van Wolfswinkel. Twee keer op doel geschoten, één keer rechts naast en één keer links naast. Dus eh, wat dat betreft nog wat weinig succesvol. De gevaarlijkste man is eigenlijk de linksback in, in Sua. De man die eh, in de slotfase van de eerste helft op een counter, counter ingezet door Schaars net geen schot los krijgt, terwijl hij toch echt vrij voor de goal stond. Had alleen te veel tijd nodig om uiteindelijk aan te leggen om de 1-0 te maken voor de Portugezen tegen de Basken uit eh, het Spaanse land. een van de drie Spaanse clubs. Die andere wedstrijd namelijk tussen twee Spaanse ploegen. Atletico Madrid en Valencia. Die staan op 1-1 na een goal van uh, Falcao na 18 minuten. En net als Valencia deed in die uitwedstrijden tegen PSV en AZ. Pas toen er een doelpunt viel tegen ze, gingen ze uiteindelijk mee voetballen. En dat leidde in de blessuretijd van de eerste helft tot de 1-1 gemaakt door Jonas. Een intikker na een uh, hoekschop van heel dichtbij. Maar ja, Valencia dus de belangrijke uitgoal. Wel gemaakt in Madrid. Straks voor de return wel heel belangrijk voor Valencia. Goed, dan was Frank Wilaat bovenop de redactie die uh, beide duels volgt. Zometeen natuurlijk meer van hem als de tweede helft begint. Robin Haase die heeft de kwartfinale van het Masters-Ternooi in Monte Carlo bereikt. Hij heeft versloeg een Braziliaan, uh, Beluki, in uh, twee sets. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Robin Haase, goedenavond. Goedenavond. Is het Beluki of Belucci? Ja, ik, ik noem hem Belucci. Oh, oké, okay. maakt het uit? Nee, ja. Uh. Nou, uiteindelijk niet. Nee, want nee, nee, je wond toch. <laughs> je staat voor het ja. eerst nu in de kwartfinale van een Masters toernooi. Um, in een kwartfinale speel je tegen de nummer 1 van de wereld: Novak Djokovic. Um, is het nu nagenieten van de overwinning of ben je al helemaal met die wedstrijd van morgen bezig? Nou ja, natuurlijk uh, geniet je na, na zo'n uh, wedstrijd. Uh, dat is logisch, dat is altijd. Uh, alleen uh, je bent ook gelijk weer aan het voorbereiden. Ik heb. Uh, de, de verplichtingen gedaan, zoals de persverplichtingen. Ik heb uh, cooling down gedaan, ik heb me laten behandelen. Uh, ik heb snel wat gegeten en ik ben uh, nu net terug in mijn hotel... en ik ga zo proberen zo uh, veel mogelijk nachtrust te, te krijgen. Ja, uh, kan, kan je dat makkelijk, na zo'n dag? Gewoon liggen op je kussen en boem weg? Nou ja, dat, uh, de ene dag wat uh, makkelijker dan de andere dag. Uh, de adrenaline zit natuurlijk nog steeds wel in je lichaam... maar het was wel een hele vermoeiende dag, omdat we... Uh, lang moesten we wachten. Het was uh, vandaag niet echt uh, superweer. Het was uh, veel regen. Uh, uh, dus de wedstrijd werd ook eens afgebroken. Zelfs na, ja, we hebben nog niet eens het eerste game hadden gespeeld. Hm. Dus na vijf punten werd het al, uh, moesten we weer naar binnen. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal uh, lastig. En, uh, en duurt die dag alleen maar langer. En met hm. eten is dat moeilijker. En, uh, en dan is het natuurlijk ook uh, straks uh, moeilijk om in slaap te komen. Dat, ja. is, uh, dat is zeker zo. Snap ik. 6-2, 6-3 waren de setstanden. Dat doet vermoeden dat het redelijk eenvoudig was. Ja. ja, het was absoluut niet eenvoudig. Als je ook kijkt naar de wedstrijd, volgens mij hebben we langer dan anderhalf uur gespeeld. Uh, dat blijkt dat we dus uh, veel lange games hebben gehad. En, uh, um, nou ja, uit, uit de score is zien dat ik toch dus de, uiteindelijk uh, uh, ja, aan de betere hand was. Omdat ik de belangrijke punten vaak won. Ja. Um, je hebt uh, uh, deze week uh, dus gewonnen van Monaco, for, uh, Fognini en dus die, die, die, die Belucci. Dat zijn jongens ja. die, uh, die goed spelen op gravel. Is dan nu ook de conclusie gerechtvaardigd dat jij dus ook goed bent op Gravel? Nou ja, uh, volgens mij heb ik vorig jaar uh, het laatste nooit wat ik speelde op Gravel uh, mijn eerste ATP-titel behaald. Dus volgens mij is het mij ook het niet antwo gek antwoord daarmee ja. wel gegeven. Ja, ja, ja, dat denk ja, ik wel. ja. ja. ja. Wat, wat ja. ik wel me afvroeg is, um, anderhalve week geleden zag ik een bericht voorbij komen dat je van een Algerijn verloor van ik geloof nou de nummer 700 van de wereld. En nu dit. Heb jij voor jezelf een verklaring voor dat enorme verschil? Nou ja, het is heel simpel. Die Algerijn die staat uh, 700, omdat hij in tijd is geblesseerd is geweest. Ah, okay. die, uh, die heeft altijd rond de 100 en 200 gestaan. Bovendien uh, heb ik, uh, kwam ik van uh, Davis Cup uh, op hardcourt en een dag later uh, moet je op gravel spelen. Dus dan is het natuurlijk uh, logisch dat je niet je beste tennis speelt. Uh, maar ja, dan uiteindelijk uh, wil je natuurlijk nog steeds niet uh, verliezen en was dat toch wel teleurstellend. Maar mm. Uh, is het ook niet zo gek. Want er, volgens mij zes van de acht geplaatste spelers... verloren ook in de eerste ronde. Ja, dus dus, dus dat een... geeft natuurlijk wel aan dat het... Ja, de eerste wedstrijden op Greffels zijn nooit je beste wedstrijd. Die moet je erin tennissen. Ja. Maar ja, die keuze heb ik gemaakt om daar toch te spelen. En ja. uiteindelijk... Uh... Ja, is het een goede keuze geweest, want ik heb toch een wedstrijd kunnen spelen. Twee dubbels of drie dubbels kunnen spelen. Nou ja, en dan uh, komt het hier nu al uh, ten goede eigenlijk. Ja, het was een overgangs, uh, uh, toernooi om maar zo te zeggen. En daar heb je nu de benefits van, zo moeten we het zien. Ja. ja. Teg, uh, het zou jou ook niet ontgaan zijn dat Djokovic vandaag te horen kreeg dat zijn opa is overleden. Dat hij uh, huidend uh, van het uh, uh, trainingscomplex uh, is afgegaan. Um, ja. Hoe komt het op jou over? Wat voor invloed heeft dat op jou? Helemaal niks. Uh, ja, het is natuurlijk sneu voor hem en, uh, en uh, hij zal daar uh, om moeten, mee om moeten gaan uh, zoals hij dat, uh, dat denk ik ook nu doet. En, uh, en, uh, en hij, uh, ja, uh, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is, uh, het is uh, natuurlijk niet leuk als iemand uh, van je familie overlijdt. Uh, en hij heeft toch gekozen om vandaag gewoon te spelen. En hij won. En, uh, en ik denk dat dat vandaag de moeilijkste dag voor hem was. Ja, Dokko dat, dat hij vloor wel een, een setje. Maar dan moeten ja. we dan verder ten opzichte van jouw wedstrijd... maar geen, uh, geen conclusies aan verbinden. Het blijft gewoon de nummer één van de wereld natuurlijk. Ja, het blijft de nummer één van de wereld. En, uh, en uh, ja, uh, het, het is natuurlijk uh, nooit leuk. Maar uh, ik heb zelf ook een familielid uh, een maand geleden... Uh, die is overleden ja. en, uh, en daar wordt ook niet over gesproken omdat ik ervoor kies om dat ook niet, uh, niet uh, in het nieuws te brengen. Omdat het uh, zijn privézaken en, uh, ja. en natuurlijk wordt het bij hem natuurlijk uh, groter. Uh, ja, hij staat altijd in de schijnwerpers, dus dat is uh, natuurlijk ook moeilijk om daarmee om te gaan. En, uh, en hij, uh, hij is niet voor niks nummer één van de wereld omdat hij dit soort dingen ja, toch ook... Uh, ja, toch ook mee om kan gaan en, ja. uh, en toch zijn beste tennis kan aanzien. Ja, kan handelen. En, ja. en, en, en, en jij kan het ook handelen, blijkbaar. Ja, nou ja iedereen ja. doet het op zijn manier. En, uh, en uh, ja, dat hoort er natuurlijk bij en dat is nooit leuk. En uh, dan realiseer je natuurlijk altijd dat, uh, dat de tennis altijd maar een spelletje is. En, uh, en dat er natuurlijk andere dingen belangrijk zijn tegen. Ja. Zo is het. Maar toch even over dat spelletje nog morgen. Hoe uh, kijk ja. je tegen dat uh, duel aan? Uh, nou ja, ik heb twee keer eerder tegen hem gespeeld, twee keer op hardcore. Twee keer duidelijk verloren, echt geen kans gehad. En ik uh, zal proberen morgen om uh, mijn stinkende best te doen. En uh, om zo goed mogelijk te spelen en, uh, en kansen creëren. Nou, dus denk je op dat ja, Nee, duidelijk. Maar kan je op, denk je dat je op Gravel meer kansen hebt? Nou ja, dat, uh, dat, uh, ik denk dat het uh, niet zo heel veel uitmaakt uh, op welke baan. Kijk, op, uh, op Gravel kan, je misschien, kan ik misschien meer mijn eigen spel spelen. Maar aan de andere kant, ja. Hij, hij heeft vorig jaar ook een paar keer van dal gewonnen. Dus uh, ja, uh, het, is, het is niet iemand die niet op treffel kan spelen. Hij heeft gewoon uh, ontzettend veel klassen, op welke baan dan ook. en uh, Dus het zal sowieso moeilijk worden. Ja, Hoe, zie, hoe kijk je dan tegen hem aan uh, morgen? Tot slot, zie je, uh, kijk je tegen hem aan als de nummer één van de wereld? Of, of, of probeer je dat juist uit je hoofd te halen en gewoon te zien als uh, een volgende tegenstander? Nou ja, sowieso zie je altijd als volgende tegenstander... kijk, als je nog nooit tegen nummer 1 van de wereld hebt gespeeld... of nog nooit op een groot centekort, ja, dan kan je daar onder de indruk van zijn. Maar ik heb nu ook uh, zoveel ervaring dat ik daarvan uh, uitga... Dat, dat, uh, ja, niet, uh, niet, uh, ja, dat ik niet onder de indruk zal zijn... en dat ik gewoon uh, uh, hopelijk goed uit de startblokken kom... en uh, mijn beste tennis kan laten zien. Oké, okay. hoe laat moet je? Twaalf uh, uur. Twaalf uur. Heel veel succes. Ja. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, Robin Haas. Ja. Shakira en uh, whenever, wherever. Er is uh, gescoord, heb ik begrepen, Frank aan alle kanten. Inderdaad, oh. inmiddels uh, uh, Atletico Madrid is op een 2-1 voorsprong gekomen. Daarmee begonnen we uh, na de rust. Dat was het eerste doelpunt na de pauze bij beide wedstrijden tegen Valencia. Uit een vrije trap van Diego Miranda. Helemaal vrijgelaten. Helemaal geen verdediger bij hem in de buurt. Ook niet om te beginnen bij die vrije trap. En Dus voor hem een koud kunstje om uh, na 49 minuten 2-1 te maken voor de Madrilene tegen Valencia. En in die andere wedstrijd de thuisploeg uit Portugal, Sporting Portugal, met schaars en van Wolfswinkel Zojuist op achterstand gekomen. Ook uit een vrije trap. En dan moet ik zorgen dat ik het goed zeg. Want dat is lastig met die baskische namen. Ortenetske is de man die hem maakt. De verdediger. Hij eh, krijgt de bal van dichtbij tegen zijn voeten. En hoeft hem alleen maar aan te raken om hem binnen te tikken. Voor de Basken om op voorsprong te komen. Tegelijkertijd eh, zien we nu ook, ook nog even de 3-1 binnenvallen voor Atletiek. Atletico Madrid, dan nou raak je nog bijna aan de war. En dat betekent bijna dat je die wedstrijd wel als beslist zou kunnen beschouwen. Waarin het niet dat ze tegen Valencia spelen. En ik heb al eerder gezegd, die beginnen pas te voetballen als ze tegendoepen te krijgen. Het wordt dus hoog tijd voor Valencia om wat te gaan doen. Want ze komen zojuist op 3-1 achter tegen Atletico de Madrid. En Sporting Portugal, onze Hollandse ploeg in deze halve finale vanwege de Nederlandse inbreng. Zij staan achter op eigen veld tegen Atletico de Bilbao 1-0. Zou je zien zo Frank, komt bij je terug, staat 3-3. Zo is het. Kan maar zo. Dan indoor Brabant, het is vandaag begonnen. Ed van der Bent, aan de lijn vanuit Brabant. Goedenavond Ed. Goedenavond Robert. Zoals ik al zo zei, het springen is vandaag begonnen. Wat is er allemaal gebeurd? Eerste van de drie wedstrijden waar dat, uh, die wereldbekerfinale over gaat... dat is een snelheids- en wendbaarheidsparcours. Dat betekent dat de gemaakte fouten worden omgerekend in strafseconden. Dat is per gemaakte fout vier seconden. En uh, ja, er waren over het parcours uh, met 37 starts... waren er tien die foutloos rondgingen. En dat gold onder andere voor een van de twee troeven... die Nederland in deze wereldbekerfinale heeft. Uh, Harry Smolders met de 12-jarige Mary Regina Zet. Was foutloos en uh, zevende in de tijd. En uh, wie jammer genoeg een springfout maakt... is de tweede troef voor Nederland, Michael van der Vleuten... met de 10-jarige hengst VDL-groep Verdi. En uh, dat bracht hem op een 18e plaats. Nu is het zo dat de plaatsingspunten van vandaag en de wedstrijd van morgen... die worden opgeteld. En dan wordt het daarna uh, wordt dat het verschil door twee gedeeld. En dat neem je dan mee als punten voor de beste 20 althans... uit het met na twee onderdelen... voor de finale wedstrijd zondagmiddag. En die gaat dan over twee parcoursen. Twee verschillende parcoursen. Nou, het klinkt ingewikkeld, maar in ieder geval nog kans. Zeker voor Harry Smolders en denk ook nog van Michael van der Vleuten om uh, daarbij te komen. En uh, voor wie dat, denk ik, uh, moeilijk wordt... is Christian Altman, met uh, 12 jaar gehengst. Nederlands gefokt uh, Taloubet. De titelverdediger van vorig jaar... haalt maar liefst uh, drie springfouten 12 seconden staat op de 26e. Uh, wie won er dan vanavond? Dat was Rich Fellers, met flexible 16 jaar hengst. Ierland gefokt. Het, het oudste paard van het deelnemersveld. En die Fellers is uh, overigens geen onbekende... want hij was tweede bij de wereldbekerfinaal... in 2008 in Gothenburg. En uh, dan... Uh, Zie je de Amerikanen weer een beetje opgewonden raken? Want eh, we hebben de 34ste editie van de Wereldwerkerspringen. springen. De eerste 9 jaar daarvan was er 7 keer een Amerikaan winnaar. Maar we moeten teruggaan tot 1987, 25 jaar geleden. Toen was het dus de laatste Amerikaan die won. Dus het wordt tijd om eh, die Wereldwerkersfinale finale weer echt de naam Wereld mee te geven. Want het is een Europese aangelegenheid sindsdien. En eh, nou ja, de Amerikanen zijn niet voor blij met die Ridgefellers. Met eh, Flexible. En eh, we gaan zien hoe dat dan eh, morgen ...zich verder verloopt. Morgen voor het eerst ook de Dressurouters met de Grand Prix in actie. Die hebben hun finale met de op Muziek op zaterdagmiddag. Maar de springruiters moeten natuurlijk weer gaan denken aan die prachtige eenmalige voor Nederland overwinning... ...voor toen nog voor Nederland rijdende Jos Lansing in 1994 hier in Den Bosch. De enige keer dat deze wereldbeke finale verder in Nederland werd gereden. Goed, Ed van de band was dat. Gezellig vanuit uh, het gezellige, altijd, altijd gezellige Brabant over de Grand Prix. En dan is het een klein bruggetje naar een uh, wat minder gezellige Grand Prix. Want er is veel te doen om uh, de Formule 1 Grand Prix van Bahrein van komend weekende. Vorig jaar, misschien weet u het nog, werd de race nog afgelast vanwege de politieke onrust in de golfstaat. Dit weekende wordt die Grand Prix wel gereden, tenminste, zoals het er nu voor staat. Um, maar er zijn nog wel steeds demonstraties. Correspondent Sander van Horen... Goedenavond Sander, eerst maar even het laatste nieuws. Um, er is vanmiddag, heb ik begrepen, een benzinebom ontploft op een snelweg naar het circuit toe. Hoe serieus ja, en, moeten we dat uh, inschatten hoe ernstig? Nou ja, als je het vraagt aan die uh, technische mensen van een Indiaas team... Uh, heel serieus, want die zijn zich waarschijnlijk doodgeschrokken. Maar uh, zij ze zeggen zelf ook wel dat die brandbom, want daar hebben we het over... waarschijnlijk niet tegen hun uh, gericht was. Ze waren op de terugweg van het circuit in een uh, huurauto. Dus dat moet je maar net weten. En in de buurt waren uh, relletjes bezig. Dus uh, de demonstranten die uh, slaas raakten met de politie. En waarschijnlijk is een brandbom die daarbij gegooid is... toevallig in de buurt van hun auto terechtgekomen. Ja. Nou, zoals ik al zei, vorig jaar werd die... Grand Prix van Bahrein afgelast. Uh, uh, nu dus waarschijnlijk niet. Maar is de situatie ten opzichte van vorig jaar wel verbeterd? Nou ja, kijk, als je zegt het is rustiger geworden... Uh, dat klopt. Uh, de demonstraties die zijn een stuk minder grootschalig. Uh, vorig jaar stonden er uh, vele dagen lang tienduizenden... op sommige dagen wel honderdduizenden mensen... op het uh, Centrale Plein, uh, de rotonde in, uh, in de hoofdstad van Bahrein. En dat is nu niet zo. Maar je moet je afvragen hoe dat uh, komt. En uh, de afgelopen week... Natuurlijk, omdat die uh, Formule 1-reis er aankomt... hebben Amnesty International en Human Rights Watch hebben daar rapporten over geschreven. En die zeggen dat het met de mensenrechtenorganisatie uh, droevig gesteld is. En als je dat vrij vertaalt, dan worden uh, de, de demonstranten worden gewoon de kop ingedrukt. Oh. Um, en dat betekent dat er heel veel mensen in de gevangenis zitten. Dat betekent dat als er ook maar iets is wat op een demonstratie lijkt... dan wordt er meteen hard op ingeslagen. En dat is het patroon wat je het hele jaar uh, eigenlijk al ziet. Hè, vorig jaar... Uh, uh, ging dat echt heel hard. Toen, toen, toen waren er ook uh, uh, troepen van uh, het buurland Saoedi-Arabië... bijvoorbeeld bij betrokken. Maar dat is eigenlijk structureel zo doorgegaan... zeggen die mensenrechtenorganisaties. Ja, dus het enige wat het regime ervan heeft geleerd... is dat ze nu knuppelen te, dat je het niet ziet. Ja, het zag er even heel goed uit. Hè. Ze hebben een onderzoek toegelaten en dat onderzoek zei, jongens, er wordt gemarteld in de gevangenissen en uh, er zijn andere mensenrechten schendingen en uh, daar moet echt verbetering in komen. Nou ja, als je als uh, Koninklijk Huis zo'n onderzoek instelt, dan zou je denken, dan ga je er ook uh, wat mee doen, maar dat is dus niet gebeurd. Ja. Goed, maar waar, waar wordt er nou uh, specifiek uh, tegen geprotesteerd? Tegen het regime? Of, ja. Inmiddels, inmiddels wel. Kijk, een jaar geleden zou je nog kunnen zeggen... begon het om uh, meer vrijheid. Zoals je dat in uh, andere landen in de Arabische wereld op datzelfde moment ja, dat ook werd zag. Dat ik... kan ik me goed herinneren, in het begin. Dat werd ook... Precies, dat werd ook toegezegd. Maar het probleem van Bahrein is een beetje dat daar een... Uh, je hebt twee stromingen, hoofdstromingen binnen de islam. De Shiiten en de soenieten. Ja, iedereen heeft het uh, inmiddels heel vaak voorbij horen komen. En de soenieten zijn aan de macht. Maar dat is maar een kleine minderheid. De Shiiten die vormen de meerderheid. En uh, toen er zo hard werd ingeslagen op die demonstraties vorig jaar... zag je dat die uh, Shiiten steeds meer begonnen te vragen... om het aftreden van het koningshuis, van die soenitische minderheid dus. ja. Zijn er demonstraties aangekondigd voor dit week einde? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. In plaats van de Three Days of Race... zouden er de Three Days of Rage georganiseerd moeten worden. En uh, mensenrechtenorganisaties in Bahrein zelf... die uh, willen inderdaad vanaf nu elke dag gaan demonstreren. En wat, wat je dan zult zien is dat er één foto uh, heel erg vaak omhoog wordt uh, gehouden. En dat is van een man, uh, een van de leiders van het protest vorig jaar... een vooraanstaande uh, mensenrechtenactivist... en die is al sinds 8 februari in uh, hongerstaking... En uh, nou ja, de, de, de, de regering die wil niets aan zijn situatie verbeteren. En dus is hij uh, op sterven na dood. Dus ja, dat, dat begint een soort om te worden van de demonstraties. En zijn foto zul je heel vaak zien uh, de komende dagen. Ja, tot slot uh, is de veiligheid gegarandeerd rond en op het circuit. Hangt er vanaf wie het vraagt. Ik denk het trouwens wel hoor. Kijk, uh, de, de, de organisatie is er natuurlijk alles aan gelegen om dat veilig te laten verlopen. En dus zie je dat de baas van het circuit, meneer Alzaghani, die heeft al gezegd... er is uh, eigenlijk niks aan de hand. Het is allemaal bangmakerij van die demonstranten. En dat heb je natuurlijk ook gehad uh, uh, van de, de baas van het Formule 1 race. Hè? Uh, Ecclestone die heeft ook gezegd, er is niks aan de hand. En dus zal er niks aan de hand zijn. Uh, zal het aan de individuele sporters en sponsoren... Zal het er vanaf hangen uh, hoeveel aandacht ze willen besteden... aan wat er uh, in de rest van het land gebeurt. Ja, nou, laten we het daar dan maar even over gaan hebben met uh, Ronald van Dam. Dankjewel, Sander. Uh, twee Nederlandse coureurs. Ronald, goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, Nigel Melker en Guido van Garde. Die komen uit de gp 2 klasse voorportaal van de Formule 1, zomaar maar zeggen. Uh, wij hebben even gebeld met uh, Guido van de Garde. Normaal gesproken een, een bijzonder open jongen. En uh, dat was je trouwens nog steeds aan de telefoon. Maar hij wilde niet in de uitzending. Uh, hij zei heel vriendelijk: Ja, ik heb van KTRAM zijn team te horen gekregen dat ik er niet over mag praten. Heb ja. je dat uh, eerder meegemaakt zo? Nou, het uh, is dus, dus wel best uh, Formule 1 dat als het zeg maar, uh, politiek uh, lastig wordt, dat dan uh, coureurs het uh, stop op de mond uh, krijgen in allerlei uh, situaties. Uh, ja, dit is wel een uitzonderlijk geval, omdat het natuurlijk gewoon een, een politiek onrustig land is waar een, uh, ja, een Grand Prix ter discussie staat. Maar. Er zijn in de pad ook wel meerdere coureurs die er niet over willen praten. Jensen Butter van de Veren bijvoorbeeld, dat is toch een jongen die heel lang mee loopt heeft gezegd. Ik geef alleen maar commentaar op, op, op racevragen en niet op uh, vragen over de politieke situatie in het land. Ja, ja. uh, Michal Schumacher uh, die zegt van ah, ik scheid sport van de politieke situatie. Dus er zijn er een aantal die uh, weinig zin hebben om erover te praten. Het ja. ja. um, laatste nieuws is er, dat hoorden we net van Sander ook al over um, dat Force India team geloof ik. Die vanmiddag uh, ja. in de problemen is gekomen. Wat is er gebeurd? Nou ja, goed, die, die waren een kwestie van denk ik op het verkeerde moment op de verkeerde plek, maar die, die, die waren dus in de buurt toen daar een molotov cocktail ontplofte dus, uh, tijdens de reddeltjes tussen betogers en politie. En uh, ja, schrik schik zat er goed in, ze zijn uh, wel weer veilig teruggekomen in het, in het hotel, niet gewond geraakt, maar ik heb wel begrepen dat inmiddels twee van die teamleden uh, wel klaar mee waren en uh, een huis zijn gegaan, kan me wel voorstellen. Dus, uh, ja, een beetje gemeende gevoelens in, in, in de paddock heeft het allemaal opgeroepen. Want uh, Nico Hulkenberg, die rijdt voor de Force India, die heeft gezegd: ja, het zijn eigenlijk wel van de zotte dat, uh, dat mensen zich gewoon langzamerhand toch uh, zorgen moeten gaan maken over hun uh, veiligheid. Maar er zijn er ook een paar die gewoon uh, als soort van uh, struisvogel hun uh, ja, een, een kop in het zand steken en doen alsof er niks aan de hand is. En, ja, de meeste grote exponent daarvan is wel Sebastian Vettel, de wereldkampioen. Uh, die zei van, uh, joh, uh, dit soort dingen gebeurt ook als we in Brazilië zijn. Uh, dan kun je ook op, uh, in de verkeerde wijk terechtkomen met je huurauto. En dan heb je daarna ook niets meer over. En dan krijg je pistool op je hoofd uh, uh, gedrukt. Hm. Dat uh, ontlokte weer in, uh, een reactie van uh, Rubens Barricello, de oud-formule en coureur. Want die, uh, die vond het echt belachelijk dat Sebastian Vettel, uh, ja, zeg maar, Bahrein wil vergelijken met Brazilië. De situatie zal daar zeg, dus in mijn land is er geen oorlog. Waarop uh, Vettel wel zei van, ach weet je, uh, laten we gewoon maar uh, ons van concentreren op de zaken. Dus hij die letterlijk, die er echt toe doen. Die <laughs> kent het, namelijk bandentemperaturen en auto's. <laughs> dat voel niet gekke woorden? Mensen rechten wel, nee, belangrijk hoe uh, bandtemperatuur is. Prima. Ja, precies. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel van een zotte dat iemand er zo Nou, gaat. Kimi die ik ook wel, ook wel een beetje inschat als iemand die toch wel, toch wel iets van de wereld weet. Die zegt ook gewoon, joh, Bagerijn is uh, als elke andere Grand Prix. We gaan ons ze uh, focussen op punten en uh, podiumposities in plaats van protesten ja, ik, ik, ik vind het raar. Vorig jaar ging ik weer ampli niet door. Toen, toen waren er toch ook echt coureurs die riepen met, met Mark Webber... die ik trouwens nu ook niet heb gehoord eigenlijk ervoor op... van nou, we moeten daar niet heen. En ja, eigenlijk is de situatie volgens mij nu uh, nauwelijks bezig veranderd... En, uh, en ze gaan er gewoon vrolijk rijden. Ja. Gewoon nou ja, die, de, dat team van uh, Nico Hulkenberg, dus... Uh, begrijp ik dus, uh, die overwegen om naar huis te gaan? Of er zijn twee leden hier van naar huis gegaan? Ja, die, die, die jongens die in de auto zaten, twee daarvan... die zeiden van, uh, wij zijn er wel een beetje klaar mee. Ja. Wij, zijn, uh, wij, gaan, wij stappen in de vliegtuig naar huis... en daar hebben ze van het team dan ook toestemming van gekregen. Ja. Ja, maar ja. zijn er ook Coureurs, Formule 1 Coureurs, die, die hebben ja. doen laten doorschemeren dat de kans misschien wel aanwezig is dat ze, dat ze weggaan? Nee, nee, nee, nee, nee, niet wat ik uh, heb, uh, heb gehoord of, uh, of kunnen vinden. Uh, die laten het er toch een beetje over aan, aan de teams. En de teams laten het dan weer over aan, uh, aan de FIA, de overkoppelende autosportorganisatie en Bernie Ecclestone. En dan wordt er natuurlijk geschermd met het onderzoek dat er is geweest. En dan uh, ja, zeggen ze ja, er is niet zoveel aan de hand. Het is allemaal niet onveilig. En Formule 1 is sport. We moeten ons niet met politiek bezighouden. Dus wij gaan. Gewoon racen, maar het blijft toch wel een beetje een raar en uh, bizar decor, vind ik om daar gewoon uh, te doen alsof er niks aan de hand is en vrolijk in de ronde te gaan rijden gedurende twee uur. Ja. Waarom wordt er eigenlijk een 1 race in Bahrein gehouden? <laughs> Waarom denk je? We bedoel, uh, Geld? De, koning, de koning al daar, een man met een hele lange naam. Ik, uh, zal ik eens een poging doen uit te spreken? Hamad bin Isa al Khalifa. Ja, die heeft te veel olie-dollars voor over om zo'n prestigieuze Grand Prix in huis te halen. En Bernie Ecclestone is wel een man die bezig is met de expansie van zijn circus. Die wat verder kijkt dan alleen maar Europa tegenwoordig. Die overal wil rijden. En ja, dan, dan is Bahrein natuurlijk in zijn ogen een mooie Grand Prix op de kalender. En Bahrein wil natuurlijk heel graag zo'n zo westers, zo westers product als wat de Formule 1 toch in hun ogen is binnenhalen. Dat geeft gewoon prestige in die regio. Ja, nog even naar Sander van Horen. Uh, Sander, het hele Formule 1-sequiet al die aandacht... is natuurlijk uh, een mooi middel voor die demonstranten... om uh, aandacht te vragen voor hun, uh, hun ideeën. Zijn er ja. dan nog meer van dit soort grote evenementen in, uh, in die die dezelfde problemen kennen? Nee, volgens mij is dit wel uh, de, de, de, de grootste. Uh, je hebt natuurlijk wel wat culturele evenementen en dergelijke. Maar weet je, het probleem is uh, ook nog weer uh, waarom het eigenlijk uh, niemand erover bericht. En nu die uh, aandacht voor de Formule 1 wordt aangegrepen om daar eens over te praten. Uh, Amerika zegt er niks van. Die heeft de mond vol natuurlijk over, over Syrië. En uh, op het moment dat daar de, de, de Grand Prix van Damascus georganiseerd zou worden... dan zou niemand erin meerijden volgens mij. Maar de belangen van Amerika en Bahrein zijn gewoon... Heel erg groot. Er zitten uh, dik 2000 uh, Amerikanen in de hoofdstad Manama, omdat daar een hele grote basis is van de Amerikaanse marine. En ja, als dat soort belangen meespelen, dan kan je als oppositie kun je hoog springen. Kun je laag springen, kun je hard racen of zacht racen... dan gaat er niet zo heel veel veranderen. Nee, duidelijk. Goed, Sander, uh, dank je wel uh, uh, voor dit moment. Uh, de verbinding wordt ook wat uh, minder, maar je was gelukkig goed te verstaan. Uh, Ronald van Dam, uh, jij verwacht gewoon dat die race doorgaat? Ja, ik denk het wel. En dat uh, betreur ik eigenlijk wel. Ik vind uh, persoonlijk dat ze daar niet moeten racen. Maar als ze dan gaan racen, dan wordt het een, uh, ja, wordt het een, uh, een gekke race. We hebben al drie winnaars gehad in de verschillende winnaars... in de eerste drie krampjes. dus... Uh, nou, dan, dan zou ik zeggen, kom maar op met de, met de volgende nieuwe winnaar. Ja. Ja, ja, jouw verbinding wordt ook slecht. Wordt tijd of afronden. Dank <laughs> je Dankjewel. Ja. Oké. Okay. To me, vijf over half elf is het. We gaan maar even naar uh, het matchcentrum om te kijken of er nog gescoord is. Bij uh, Atletico tegen Valencia of dat er een goaltje aankomt. Dat kan natuurlijk ook nog. En bij Sporting Atletiek de Bilbao, Frank. Ja, beide ploegen hebben inmiddels, of beide wedstrijden zijn dik 70 minuten onderweg. En naderen dus de slotfase. En daar heeft Atletico Madrid, die 3-1 voorsprong, in ieder geval de kans gehad om die uit te bouwen. Lopez maakte de 3-1. Diego na 70 minuten uit een vrije trap was behoorlijk dicht bij de 4-1. En uh, met dank aan Diego Alves, die de bal uit de bovenhoek wist te ranselen staat Valencia nog op twee goals achter. En uh, het toeval wil natuurlijk dat omdat Real Madrid ook nog in de halve finale van de Champions League zit. Het niet alleen zomaar zou kunnen zijn dat we twee Spaanse finales krijgen, maar we zouden ook zomaar twee Madrileense winnaars in Europa kunnen krijgen. Zeker met deze stand bij Atletico Madrid tegen Valencia moet natuurlijk nog wel drie return gespeeld worden. Die andere wedstrijd Sporting Portugal tegen Atletico de Bilbao heeft Ricky van Wolfswinkel een 100% kans gemist op de 1-1 voor de Portugezen. Hij kreeg een uitstekende voorzet, maar hij kreeg hem goed tegen zijn hoofd, kopt Alleen voorlangs de goal van de Spanjaarden. En daar komt Bilbao dus op dat moment goed weg. Maar zij hebben ook een keer tegen de paal geschoten. Bilbao, hele gevaarlijke ploeg met name in uitwedstrijden. En daar heeft Sporting Portugal op dit moment behoorlijk last van. Want zij staan achter hun eigen huis. Schaars en Van Wolfswinkel dus 1-0 achter tegen Bilbao. Later meer. We gaan naar het waterpolo. Want het is uh, belangrijk voor de Nederlandse waterpolo's. Morgen spelen ze de kwartfinale van het Olympisch kwalificatietoernooi tegen het thuisland Italië. Dus het is echt van cruciaal belang. Bij winst plaatst Oranje zich voor Londen voor de Olympische Spelen. En bij nederlaag is die Olympische droom voorbij. Nederland won vandaag de laatste groepswedstrijd. Tegen Griekenland werd het 13-6. Italië verloren in eigen land het laatste poolduel en eindigde daardoor als vierde. En dus staan Nederland en Italië weer eens tegenover elkaar. De twee ploegen kennen elkaar van haver tot gorts. En is de Italiaan Mauro Mergeri de Nederlandse bondscoach? Teammanager Arno Havinga kijkt uit naar het duel van morgen. Leuk. <laughs> ja, echt, want uh, coach Mauro die zei uh, liever niet. Nee, liever niet. Maar goed, hier thuis in Italië tegen Italië... dan speur je niet alleen tegen de ploeg, maar ook tegen de omstandigheden...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 De avond die mei hebben we nu in het hotel de wedstrijd op de televisie bekeken. Wij gaan nu met de staf gaan we in ieder geval deze wedstrijd voorbereiden. De, wedstrijd, de beelden die we hebben, hebben er we heel veel van Italië bekijken. En de ploeg gaat dadelijk lekker slapen. Morgen gaan we nog eventjes een uurtje trainen, denk ik. En dan, dan zijn we er klaar voor.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 Dan, uh, dan is die wedstrijd beslist en dan uh, weten we waar we toe zijn. Of je naar de Spelen gaat of niet? Ja, maar ik ga ervan uit dat we daar naartoe gaan. Arno Havinga was dat in gesprek met verslaggever Erik van Dijk. Morgenavond dus, 8 uur, gaat het om een ticket voor de Olympische Spelen in Londen. Nederland-Italië, de wedstrijd is live te zien via www.nws.nl. Was het hiervoor? Dit is precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel willen verlaten, de blues verlaat jou niet. Dus je kwam bij die kruising, kom rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de bloes wel willen verlaten, maar de bloes verlaat jou niet. De bloes verlaat jou niet. Je staat bij die kruising. Rechts, links of recht door, of terug naar je oostroom via oud karenspoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit.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 Maar de Blues verlaat jou nooit. De Blues verlaat jou nooit. De Blues verlaat jou nooit. De dijk en de Blues verlaat je nooit. Het is kwart voor elf. Kijken bij Frank Wielaert in het matchcenter... bij beide halve finales in de Europa League. Frank... 81 minuten zijn beide wedstrijden onderweg. Sporting Portugal in 5 minuten tijd. Ze stonden 1-0 achter. In 5 minuten tijd draaien ze die hele wedstrijd om... Eerst is het in Sua, de gevaarlijke linksback, al twee keer heel dichtbij een goal geweest voor Sporting Portugal. Hij maakt hem nu uiteindelijk via een goed geplaatste kopbal. En vijf minuten later is het Capel, Diego Capel een heel goed geplaatst schot. Precies in het hoekje waar de doelman van Atletico de Bilbao er niet bij kan. Maakt hij 2-1 voor de thuisploeg uit Portugal. Schaars en van Wolfswinkel dus nu op voorsprong in plaats van op achterstand tegen Atletico de Bilbao. En aan de andere wedstrijd, Atletico Madrid, die stonden al met 3-1 voor. Valencia is alleen maar achter de feiten aan aan het rennen. Het stadion viert alvast feest in Madrid. En dat komt vooral omdat Falcao een schitterende goal maakte. 12 minuten voortijd. Een schot vanaf Randje straf Strak in de kruising. Geen houden aan voor Diego Alves. En dat betekent dat atletico de Madrid alvast een voorschotje neemt... op een plekje in de finale in deze eerste wedstrijd tegen Valencia. Valencia moet een 4-1 achterstand goedmaken. En deze wedstrijd is nog niet klaar. Nog lang niet klaar. Goed. Later Laten meer van uh, Franke. Eerst even naar het uh, Binnenlandse voetbal. Want Ajax heeft weer een Deense voetballer gecontracteerd. Lasse Schöne, nu nog spelend voor NEC, is de eerste Amsterdamse aankoop van volgend seizoen. Hij is uh, de zoveelste in een lange rij van Denen. 21 voetballers uit Denemarken kwamen in de loop der jaren voor Ajax uit. Onder hen natuurlijk Søren Lerby, Jesper Olsen, Jesper Krunker en Michael Loudroep. En die laatste is het grote voorbeeld van Schöne. Hij gaat dus zijn idool achterna. Daar ga ik, ja. Ja, ja dat, is, uh, dat is toch een mooi rijtje waar je, waar je in komt, ja. Je komt op het middenveld te staan uh, naast je landgenoot, Eriksen. Uh, heb je die al gesproken? Ik had hem al uh, zelf, wat uh, was dat? Anderhalve week geleden heb ik hem even gesproken. Ik uh, kan ook goed met hem en ook met, met Boilers natuurlijk uh, van het, uh, het DC-11. Dus uh, ja, ik, heb, ik had hem even gebeld en even op de hoogte gehouden. En, uh, ja, vond het leuk, zei hij. Dat zei hij in ieder geval, hè. En jullie zijn, uh, jullie zijn nu ook concurrenten natuurlijk? Nee, ja, dat is ook zo natuurlijk zijn we dat, maar ik denk uh, zeker ook uh, in deze helft hebben we ook laten zien dat we uh, uitstekend samen kunnen voetballen. Ja, kunnen jullie samen op dat middenveld staan? Is daar, is dat, is daar een systeem voor? Dat denk ik wel, waarom niet? Uh, we hebben het eerder laten zien en we uh, zijn natuurlijk uh, een beetje hetzelfde type. is. Uh, natuurlijk een paar, ja paar jaartjes jongen, maar, uh, maar goed, uh, nou, waarom niet? Kun je eens uitleggen waarom Ajax een club is waar jij goed bij past? Nou, ja, dat is net wat ik zei. Ze spelen vooral op de helft van de tegenstander. En, uh, en, en ze spelen de voetbal waar, waar ik mooi van, waar ik van hou. En, uh, en, uh, en ja, goed, over de club Ajax hoef je natuurlijk niet heel veel te zeggen. Dat, uh, maar um, ja, het is gewoon een fantastische club. En ze spelen dat voetbal, voetbal waar ik leuk vind. En, uh, dus je hebt niet lang over nadenken? Nee, toen ik eenmaal een goed gesprek uh, met Frank de Boer had, en, uh, en alles uh, verliep gewoon heel goed. En uh, dat was het keuze. Vrij snel gemaakt. Een je aan Champions League voetballen? Ja, dat, dat hoop ik wel. Het is, uh, ziet er heel goed uit. Er dus, uh, staan een aantal punten voor, hè. Dus als we het nog goed even goed afsluiten, dan zou het toch, uh, gaat het toch een hele mooi jaar worden, ja. We kennen jou uh, uh, natuurlijk vanuit uh, uh, Heerenveen, de graafschap. Het is een, een grillige carrière. Maar is dit nou die droomtransfer waar je altijd op gehoopt hebt, op gewacht hebt? Ja, natuurlijk. Dat is het, ja. Het is, uh, het is een fantastisch club. En, uh, en goed, uh, het was, uh, ik heb ook tegenslagen gehad. Hè? Uh, bij de Veen lukte het niet helemaal. Dan moet je soms even een stapje naar achteruit. Om um, um vervolgens twee vooruit te doen. En, uh, en dat deed ik toen. En, uh, nou ja, de stap naar NEC van de gaafschap. Of van Heerdeveen naar de gaafschap was de juiste. Van de graafschap naar NEC was het juiste. En uh, hopelijk dat dit ook uh, de juiste wordt. Daar ben ik, uh, ben ik voor overtuigd. Met in het achterhoofd. He, de, de Deense nationale ploeg, is dit ook wel een hele gunstige stap, hè? Ja, dat denk ik wel. Als je, als je vaste waarde kan worden en, en, en goed spelen bij, bij Ajax... Ja, dan kom je natuurlijk wel, misschien wel wat dichter bij een basisplein bij het Deense Elftal. En, uh, dus uh, die, in die zin is het wel, is het wel een goede stap, ja, denk ik. Michael Laudrup, jouw grote voorbeeld. Kun je eens uitleggen waarom? Ja, toen ik, toen ik opgroeide... En, uh, dat, ja, Michael Laudrup was, was, was de, voor mij de beste speler in de wereld, en, hij speelde natuurlijk een beetje hetzelfde type voetbal als, uh, als mij en dezelfde positie. En, uh, nou ja, hoe hij voetbalde, dat was gewoon uh, fantastisch om te zien. Dus, uh, dus hij is altijd geweest eigenlijk. Bijna ik iets. het Schoenen in de bijdrage van Matthijs Westraten. En dan, ze is inmiddels 44 jaar. Ze heeft zes Olympische Spelen en drie gouden dressuurmedailles op haar naam. En nog steeds lijkt ze van stoppen niets te willen weten. Want eh, vorige week werd duidelijk dat Ankie van met Salinero... een gooi wil doen naar de Olympische Spelen van Londen. Vandaag maakte ze haar opwachting bij Indoor-Brabant in, Den, in uh, Den Bosch. Zonder paard. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De 45 editie editie van het Indoor-Brabant... En weer is het niet in de wedstrijdring waar we Ankie van Kunsten tegenkomen bij Indoor Brabant, maar daarbuiten. Ik heb nog twee vragen. En als we ze dan niet weggespeeld hebben, Ankie, dan gaan we. In dit een geval een paardenquiz voor kinderen. Ankie, hij komt. De hoeven van een paard moeten net als jouw nagels ook geknipt worden. Hoe heet de persoon die hiervoor geleerd heeft? Hé hey Ankie, ik had eigenlijk wel verwacht dat jij hier op Salinero zou rijden of niet op Indoor-Brabant? Ja, dat had op zich wel een plan geweest, is dus alleen niet helemaal gelukt. Nee. Want? Ik ga volgende week in Saumur mijn eerste start maken, dat is een buitenwedstrijd. Dus je gaf eigenlijk de voorkeur aan een buitenwedstrijd boven Indoor-Brabant? Nou, eigenlijk uh, was ik ook nog niet goed genoeg in vorm, vond ik, om uh, hier naar binnen te rijden. Jij of Salinero? Wij samen. Dus uh, ja, het niveau... Uh, ja, ik vond, ja, we waren ook nog niet klaar om hier naar binnen te rijden. En uh, ja, Samur is een week later en dan kun je toch weer iets meer puntjes op de i zetten. En uh, ja, dus dat is eigenlijk ook wel de reden dat ik niet hier was. Een paard drinkt zo'n 30 tot 50 liter water per dag. Hoeveel moet een volwassen mens drinken om gezond te blijven? Anki, Ik moet slechts vier. Vier heel veel drinken is gezond voor je, hè? Kies hem maar, jongens. Goed, geen Indoor-Brabant dus voor Ankie van Grunstven. Wel de quiz voor uh, ja, een hele groep met kinderen. Weten die eigenlijk wie Ankie van Grunstven is? Nee, ik ken hem niet. Nee, ik heb er nooit van gehoord. Tot vandaag dus. Oh, Ik ken haar niet. Ik uh, ben niet zo op paardensport. Bedankt, jongens. Ja, degene die dat echt weten, wie Ankie van Grunstven is... en wat ze allemaal heeft bereikt, dat zijn natuurlijk de volwassenen. Dat is mijn voorbeeld wel. Ja, ja, ik ben ook zelf ruiter, dus ik vind ze wel heel erg leuk. En dan was er het nieuws afgelopen week. Want, Anki, jij gaat op voor de Spelen, hè? Nee, uh, zo is het niet geweest dat ik oh. echt wel voor de Spelen wil gaan. Ik denk dat uh, iedereen goed moet leren lezen. Ik heb gezegd, ik ga het traject in. Mm -hmm. Omdat uh, Salinero fit en gezond is. En dan kijk goed loopt. En als blijkt dat het goed genoeg is en hij voelt zich lekker en ik denk dat het haalbaar is om een medaille te halen, dan ga ik mee. Blijkt dat in het seizoen dat wij niet goed genoeg zijn en anderen zijn beter of uh, ik ben niet nodig, dan, uh, dan gaan we niet. Ah, dus daar zitten wel wat mitsen en maar aan. Er zitten mitsen en maar aan en uh, oké, okay, vier jaar geleden was het natuurlijk een heel ander verhaal, want toen was Salinero 14. En in de fleur van zijn leven... en uh, nou ja, de wedstrijdseizoen zat ik midden in en alles liep zoals het moest. En toen vond ik zelf... ja, nou moet het gebeuren. En uh, dat is ook gelukt. Alleen je moet wel realiseren als je met een paard van 18 uh, rondrijdt... dat het wel een heel ander verhaal is als met een paard van 14. En dan vind ik dat ik uh, op zijn leeftijd ook moet kijken hoe het loopt. En niet uh, moet zeggen ik wil en ik moet en ik zal. Want zo is het nu gewoon niet. Maar als je dat traject instapt, dan is die gedachte en die ambitie er dus wel. Het probleem bij mij is dat als ik iets doe... ...ik het heel graag goed wil doen... ...en dat ik niet kan denken... ...nou, eigenlijk een beetje lekker rijden... ...want uh, een beetje lekker rijden... denk ik, nou, dit kan beter, dat kan beter... ...dat vind ik ook het superleuke aan de sport... ...en dat is ook de reden waarom ik nog steeds rij... ...want uh, ja, je snapt wel dat ik niet echt veel dromen meer heb... ...wat ik nog zou willen bereiken... Maar ik vind het gewoon te leuk. En, en Salinero is te fit om nu te zeggen: nou, ik laat hem thuis staan. Plus, mocht het zijn dat ik nodig ben voor het team. dan zou het ook niet verstandig zijn om hem thuis in de stal. fit en gezond te hebben staan en daar niks mee te doen. Dat is natuurlijk een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ja. je: ja, ik vind het nog leuk. En uh, uh, ja, het kan nog met Salinero. Aan de andere kant: ja, je gaat alleen maar naar de speler als je het idee hebt dat je er ook echt wat te zoeken hebt. Ja, ik hoop dat de meeste mensen dat begrijpen. Kijk, ik heb natuurlijk zes Olympische spelers, Spelen meegereden. De laatste vijf ben ik allemaal met een medaille naar huis gegaan. Dus ja, als ik van tevoren al weet dat een medaille niet haalbaar is, ga ik niet. Dat, ik heb, dan is zeven keer spelen, dat nee, doet jou verder niks? Nee, dat uh, vind ik niet interessant. Ik heb natuurlijk ook leerlingen die ik begeleid en koos. Die vind ik ook super leuk. En daar ben ik ook heel druk mee bezig. Ja, het, het, ik moet ook zelf wel zeggen dat ik voor mezelf ook niet uh, uh, heel duidelijk weet wat ik wil. Aan de ene kant uh, ben ik te ijverig en te gedreven om te denken, nou dat blijf lekker thuis. Omdat het goed loopt, als het niet goed gelopen had. Of uh, ja, weet je, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar ik vind zelf, ook, uh, vind zelf ook niet een makkelijk pakket waar ik in zit. Uh, omdat... Ja, al die andere keren dan was er maar één goal en maar één focus en dat was dat. En nu is die goal en focus strook, maar er zit wel een maar aan van hoe gaat het lopen. Aan de andere kant zul je ook mensen hebben die zeggen... ja, zoals ze er in 88 al bij, wordt het nou niet eens tijd om afscheid te nemen? Ja, maar dan hou je altijd dat sommige mensen dat vinden. Ik vond het geweldig dat Lance Armstrong de zevende keer ook de Tour nog wist te winnen. Toen zei iedereen, ja, wordt wel saai, dus ja... Een hoop mitsen en maren dus als het gaat om Anki en de Olympische Spelen. Mocht het nou niet lukken, dan kan ze altijd nog aan de slag in een paardenquiz. Jongens, hoe oud is het oudste paard ter wereld geworden? Hij heet de Old Billy. Anki 58. 3, 2, 1, ja! 58. Ja, krijgen we dat toch maar mee zo aan het einde van de uitzending. Anki en Salinero moet ik zeggen, dus niet uh, op indo brabant Imke Schelkens-Bartels werd vandaag tweede... Bij de Grand Prix Dressures, de openingsnummer van het evenement, met haar paard Toets, kwam ze tot een resultaat van 72,851. Edward Gal werd ze trouwens derde. De zege ging naar een Deense, Nathalie Tsoussaint-Wittgenstein. De wedstrijd telt niet mee voor de finale van de Wereldbeker, die ook in Den Bosch wordt verreden. En dan kwam er opmerkelijk nieuws vanuit Duitsland eerder vandaag. Want Arjen Robben die weigert voorlopig zijn handtekening te zetten... onder een nieuw contract bij zijn club Bayern München. De reden is een ruzie tussen Robben en zijn medespeler Frank Ribéry. De Franse speler heeft Robben in de rust van het Champions League duel... met Real Madrid afgelopen dinsdag een klap verkocht. De twee kregen het aan de stok omdat Robben vond dat niet Ribéry... maar Toni Kroos een vrije trap moest nemen in de eerste helft. Bij de vleugelspelers zouden in de rust opnieuw dus een woordenwisseling hebben gekregen. En daar zijn dus klappen bij gevallen. Robbe wilde binnenkort zijn handtekening zetten onder een contractverlenging. Maar wil nu eerst afwachten hoe de clubleiding van Bayern München deze zaak afhandelt. Wordt ongetwijfeld vervolgd kijken of de halve finales in de Europa League al zijn afgelopen. Het matchcenter, Frank Wilaert. zitten dik in de tijd bij allebei de wedstrijden. We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat Atletico Madrid tegen Valencia beslist is. Dankzij die wereldgoal van Falcao in, uh, de, in de slotfase van deze wedstrijd. 4-1 is het. En Atletico Madrid dus alvast met een nou ja, anderhalf been in de finale. Uh, straks in de Europa League. En Falcao nu met Huntelaar. topscorer in de Europa League met 10 goals. Die andere... De andere wedstrijd is nog wel spannend. Sporting Portugal met Steinschaas en Van Wolfswinkel. Die gaan in de slotfase nog voor een iets ruimere overwinning tegen Atletique de Bilbao. Maar vooralsnog wil die 3-1 waar ze op jagen maar niet vallen. Maar de Portugezen staan wel voor en lijken deze wedstrijd met 2-1 te gaan winnen. Oh, het is nu afgelopen zie ik inderdaad. De scheidsrechter heeft zojuist afgefloten. En dat betekent dat Portugal, Sporting Club de Portugal met 2-1 heeft gewonnen van Atletique de Bilbao. Goed, Atletico tegen Valencia is dus in de zogeheten dying seconds. 4-1 voor uh, Atletico, dus uh, laten we het daar maar even op houden anders stel of nos.nl voor de definitieve uitslag. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt uh, gepresenteerd door uh, Chris Kijnen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Frankrijk kiest de ja. France. Entend mon appel. Edis-moi. Zondag de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. We don't know la force necessaire. Meer dan tien kandidaten willen het NIC veroveren. En le peuple de France is la! We gaan er maar twee door naar de volgende ronde: De project president de la Republiek. Luister zondagavond tussen 8 en half negen. Frankrijk kiest Vive la République. Et vive la France. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.